Levy van Eck met het NOS-journaal. In India zijn de afgelopen dag ruim 18.500 nieuwe coronabesmettingen gemeld. Niet eerder waren dat er in één dag zoveel. Vooral in New Delhi en Mumbai is het aantal besmettingen hoog. Het totaal aantal vastgestelde besmettingen in India ligt nu boven de half miljoen... en de verwachting is dat de piek pas over een aantal weken wordt bereikt... Na de Verenigde Staten, Brazilië en Rusland... heeft India de meeste besmettingen ter wereld. In het centrum van Alfa aan de Rijn... is vannacht een grote brand uitgebroken in een restaurant. Het vuur is inmiddels onder controle... maar de brandweer verwacht nog uren bezig te zijn met nablussen. Omwonenden zijn geëvacueerd. Voor zover bekend is er niemand gewond geraakt. Het dak van het restaurant is ingestort, net als het rieten dak van een naastgelegen pand. De brandweer kon niet voorkomen dat het vuur oversloeg... Volgens de brandweer is het vuur moeilijk te bestrijden in het volgebouwde oude centrum van Alphen. Mensen uit Nederland en een aantal andere landen hoeven vanaf 6 juli waarschijnlijk niet meer twee weken in quarantaine als ze in het Verenigd Koninkrijk binnenkomen. Volgens de BBC wordt er de komende week een lijst met landen gepubliceerd die volgens de Britten een laag coronarisico hebben. Ook al onder meer Italië en Duitsland zouden daarop staan. Bij de bestrijding van rellen op Curaçao worden ook Nederlandse militairen ingezet... die op het eiland zijn gelegerd. Verder krijgt de lokale politie steun van de korpsen van Aruba en Bonaire. Sinds woensdag is het onrustig toen een protest tegen de regering van Curaçao... uitliep op plunderingen en brandstichtingen. Er zijn tientallen mensen opgepakt. Het zouden vooral bendeleden zijn. Het weer, kans op regen of een onweersbui, later meer opklaringen en het wordt 22 tot 26 graden...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 Zo mooi. IP-addresses assigned. Botsverdorie zitten die gasten van wat leeft en weer. Are you ready? ik altijd zo so bloedgeel van. Oh. Ja, is toch prachtig jongens. Alles komt samen op dit moment. En geweldig. Ja, weet je. Hart voor natuur, klimaat, voor je medemens. Dat vind ik wel belangrijk. Nou, ik vind het geen goede zaak. Ja, ik vind die moet je strenger in de gaten houden. Zit van. Dan moet je de medicijnen ook op tijd nemen. Weet je wie ze ook een nekschot mogen geven? Yeah! How dare you? Oh. Minder vlees eten, korter douchen, eerst een trui aantrekken voor je de verwarming aanzet, dat soort dingen. En Dat zijn allemaal kleine stapjes die toch hopelijk onze wereld een beetje kunnen redden. Fuck you. Nou. <laughs> Ik moet lachen, sorry. Welcome my dear dear friends. Let the party begin. Ja, goeiemorgen. Op de radio. Ja, zo'n één keer is het bijna stil. En het is een beetje een grijsachtige dag. En wij gaan het opfleuren met allerlei leuke muziek. En natuurlijk allerlei gekkigheid. Die was hier in de show laten horen natuurlijk. Ja, het is weer een week voorbij. En het is echt maf. Het is momenteel gaan regenen volgens mij. Ja, ik ben net op tijd binnen gewoon. op tijd. Jeetje, anders had je weer ondersteboog kunnen raken. Dus je denk, kijk uit. Dat was weer gevallen. Ja, jeetje, daar heb je echt wel een abonnement op volgens mij. Nou goed, welkom mee. Uh, dit dit uh, radioavontuur, uh, wat, wat is je bijgebleven van afgelopen week? Nou, warm hè? Warm hè? Mooie calories. Oh, kijk, kijk. Maar ik, wel heerlijk, niet, hoor, ik heb heerlijk gezwommen in de zee. Zelfs gisteravond ben ik nog even in geweest. Ja. En dat is toch wel heel lekker. Maar wat, wat me ook wel bijgebleven is, dat, we, dat vind ik dan wel weer heel erg. Ja? Dat ik ben op, de, op het strand gewoon alleen gaan wandelen. En toen uh, het was zat een vrij donderdagavond. En uh, de, wat de afval er op het strand dus oh, echt is. echt waar? Niet normaal. Maar er staat ook veel minder bakken dan vroeger, voor mijn Ja, maar gevoel. Is de, heeft het ook niet te maken met het feit dat er gewoon allemaal uh, kunst van moet worden gemaakt? Dat moet je laten liggen, want de kunstenaars kunnen daar aan de gang. Oh, dat is het. Ja, dat oh, denk okay. ik. Ja, en heb je nog last gehad van lieve heersbeestjes? Want dat uh, ja, dat die waren waar. er wel veel, maar ik, ik heb toch wel gehoord dat het er wel meer waren dan uh, eerder. Oh, je had een, uitje, of je had een dingetje gegeten, een haringje gegeten, ze dus bleven mooi allemaal op afstand, of niet? Ja, ik denk het. Ja. Nee, maar hadden ze het hier op strand ook lastig? Ja, van... ja, zeker. Ja? zeker. Oké, okay, ja. Ja, ik, ik las vandaag een stuk in De Telegraaf... dat mensen echt eronder geleden hebben. Dat is geen pretje, hoor. Om helemaal met bezaaid te raken met, uh, met van die lieve heersbeestjes. Die kunnen ook uh, bijten en die kunnen een gevoel ze... achterlaten... of het een wepst is. Meen je dat? Yes. Ja, dat is een zo. een lieve heersbeestjes Oké. Okay. Ik heb ja. er iemand zo even angst naar Leuk. Leuk. Ah, nou. ja. ja, Goed, ik zag er foto's van dat mensen helemaal bezaaid waren. Mensen in paniek raakten, het strand overrennen en... Uh, dekking zochten en uh, thuis bij thuiskomst kroop er nog eentje uit plekken dat je denkt van hè, waar komt die nou vandaan? Nou ja, dat, dat soort leed hadden wij afgelopen week. Ja, je week. voelde, ja, nou weet je, ze, ze, ze hebben niet zo'n goed stuurtje, want ze, ze vliegen steeds tegen je aan. Ja, het schijnt wel een dramatisch verhaal te zijn, want het is de laatste vlucht hè. Ze zoeken, zeg maar, lui, luizen. En heel veel mensen die er een beetje verstand van zeggen... Oh, je moet je liever eerst beestjes meenemen meenemen En je moet je in de tuin loslaten. Kunnen ze al oh, die ja. luiven, luizen en larven kunnen ze oh, opeten, ja. Werk van allemaal. Uh, maar die, die, daar komen ze net vandaan. Want ze zijn op zoek geweest in het land naar larven. En dit is het eindpunt. Dus ze gaan steeds verder zoeken. Steeds verder zoeken. Op komen ze bij de waterkant van Nederland. En uh, dan vind je ze vaak ook in een hele grote rode streep in het water. Dan zijn ze met z'n allen doodgegaan. Ah, oh, het is oh. wel een beetje zielig. Ja, het is best wel een beetje zielig, dit, uh, oh ja, dit verhaal. Het, dit dat komt geldt niet goed af. Die één dag, liefde. die zijn ook zielig, toch? Ja, zeker. Hier, echt, uh, dan moet je me net ja, geen je al partner al kunnen op vinden. Maar die ene dag, dat is echt verschrikkelijk. Dan ben je op teen geweest op Grindr en je hebt gewoon niemand kunnen vinden in die ene dag. En dan, ja. ga je gewoon, dan gaat het allemaal niet door. Ik weet het niet. Ik wil in my mind. hier hear you weer. Ik wil in me nood tot I to Like to London. I hope that I see you. Oh, het is een oud gegeven. I want you back. Ja, de Jacksons begonnen er al mee. En deze band heet Joan. En ze komen vanuit uit Engeland staan. Twee stukjes, twee jonge gasten die gewoon lekker uptempo popmuziek maken. Het is nog niet helemaal kinderdisco, maar het scheelt weinig. Ja, en eh, ik voel me helemaal weer jeugdig met deze plaat. Dus vandaar dat we deze plaat rijden op de zaterdagmorgen hier bij Toebak Leest Straks weer een stukje Zandvoortse muziek. Ik heb afgelopen weekend geslapen in Zandvoort. Dus ik nou, moet toch eens even kijken naar het uh, HDMZ-museum. Even kijken naar die 360 graden, is 380, 360 graden bioscoopfilm. Uh, uh, ik heb hem bekeken. En, uh, nou, niet onaardig. Ik merk wel gewoon, en dat ligt misschien niet aan mij, dat uh, die beelden bewegen de hele tijd. Hè? En omdat het oude beelden zijn, krijg je ze ook moeilijk scherp. Dus dan moet je, je ogen moet wel zijn best doen om het allemaal te blijven volgen. En omdat het 360 graden is denk je, wat de fuck, wat mis ik? Blijf de hele tijd maar om je heen kijken. En ik denk, wat, wat, wat, wat waar? Wat, wat, wat, wat? Oh ja, nee, dan moet ik hem nog een keer kijken. En dan niet hoe ik blijf. een. je mag een, hem meerdere keren achter elkaar zien? Ja. Want dat duurt twee minuten of zo. Of nee, nee, nee, het duurt twaalf minuten geloof ik. Twaalf minuten? Twaalf, twaalf minuten, minuten, ja. Okay. Het is een leuk, leuk stukje geschiedenis. Dus het is onrustiger dus dan de panorama in uh, Scheveningen. Het is wat onrustiger, ja, klopt. Ja, okay. ja. En er, zat, er zit een ring in het midden en daar kan je je aan vasthouden. Anders val je en, om. En die man zegt tegen mij, van, hij deed een leuke inleiding. Hij zegt van, nou, jullie hebben dat niet nodig. Ik dacht, nou, moet jij nou moet jij maar eens opletten. Ligt er gespuurgund gewoon in jouw restaurant. Uh, ja, ja, ja. En dat kwam niet door die appeltaart met spijs. Weet ik veel wat verhalen hij erbij ver, ver, had verteld. Jeetje man, is nog allemaal door met het uitleggen van die appeltaart. Nou, ja, goed. En die bakte die zelf? Nee, er kwam bij een, een mens met een verstandelijke beperking. Die hadden die appeltaart gemaakt. En er zat spijs in de bodem. Oké. Okay. En ja, dat wil ik wel weten. Want ik maak ook appeltaart. Ja. Ik kan concurreren. Nee, zonder gekheid. Er is helemaal geen reden voor. Want wij hebben een lopend zaakje met onze uh, recept, zeg maar. Goed, we zitten al te kijken naar, uh, op internet nou, Op aan Ja, raden. opvallend nieuws. Dat opvallend is, uh, nieuws. Ja. ja, dat de omzet van de Nederlandse pinbetaling is uh, met ruim 2,7 miljard euro per week terug op het niveau van voor de coronacrisis. Gelukkig. Het totale aantal pintransacties ligt nog wel ietsje lager. Maar uh, het aantal dan. Maar er worden dus wel hogere bedragen gepint. Aangezien de omzet wel weer is teruggekeerd op het niveau van voor de pandemie. En veruit de meeste pinbetalingen worden contactloos gedaan. En uh, dit is uh, dus 81% hè? En dit is echt met 12% gestegen sinds de coronacrisis. Oké, okay. en is dat, kunnen ze ook nog kijken wie, wie dat zoiets koopt? Want ik bedoel, ik zit hier te kijken, toevallig, de jeugd is stuk kwistig met geld. Dat het is gaat de problematiek best. bij jongeren. 65% van de deelnemers, uh, die een stelling in de Telegraaf zegt. Ja, 65% is het ermee eens dat, er gewoon, dat de jeugd te veel geld uitgeeft. En dat het te goed gaat. Ze houden zich bezig met allerlei futiliteiten in het leven. Die ik denk van. Ja, dat zijn geen belangrijke zaken. Oh. Terwijl we eerder nog hoorden dat de jeugd zich zo het zo aangetrokken voelt de, de, de wereld die de wereld moet redden, schijnt er toch wel een grote groep jeugd toch heel veel geld uit te geven en niet geleerd te hebben te sparen. Sparen, ja. Nee, ja. Ik denk ik heb dat het thuis ook twee. Is, ja. ja, ik heb thuis ook twee. En de ene kan wel redelijk goed sparen en de andere die heeft echt een gat in de hand. Maar goed, de een verdient wel meer dan de ander. Dus die een kan dan ook echt wat geld uitgeven. Dat die is een die met het gat in de hand, die kan het uitgeven? Ja, die, die heeft drie baantjes. Die, die? Wauw. Ja, nou, niet, niet van 40 uur per week, hè. Dat snap je. Ja, ja, ja. <laughs> maar gewoon alleen baantjes bij elkaar. Oppassen dus en zo zeker. Open. Ja, je ja. moet moeten oppassen. Te mooie vrouw om over de straat te gaan, dat sowieso. Ja. Maar nee, uh, verschillende kleine baantjes. En soms werken ze we dan maar één keer in de week. Bij de ene en dan bij de andere weer twee, wek, twee keer in de week. En zo kom je aardig aan wat uurtjes. En dan ja. zit ze nog op school natuurlijk. Hè. Hai, dat is toch goed geregeld, hè? Ja. Maar goed, de jeugd geeft te veel geld uit. Er moet echt wat iets aan gedaan worden. Want ze komen met schulden. En vroeger had je geld in je zak, hè? Ik heb nog zes geld in mijn zak. Straks word ik opgepakt, denk ik dat ik een drugsdealer ben. Maar nou, zoveel geld nou ook weer niet. Maar ik raak ze dan hier je... voor de uitgang. Nou, nee, maar op te wachten. Ja, nou, dat hij zou heeft kunnen. Bij zich. Ja, maar uh, vroeger had je gewoon voor dit had je in je geld of in je, in je zak. Dit kon je uitgeven, de geld. Uh, maar tegenwoordig is het allemaal op. Ja, je kan rood staan. En nog eens rood. En je kan lenen. Ja. En op het nieuws wordt ook allemaal met, kwistig met geld gegooid. Huppa, 2,3 miljard naar de KLM. En zoveel geld daar naartoe. Iedereen krijgt 1000 euro omdat hij een, een stapje harder heeft gewerkt in de zorg. Ik ben benieuwd. Maandag komen er wel wat collega's terug van vakantie. Die gaan ook mutlopen. Mutsen zeggen: maar. Ja, nou eindelijk krijgen we duizend euro erbij. Ik zeg: Hou eens op, joh gek. Dus jij hebt niet op het IC gewerkt. Hè? Nee, nee, maar ik vind wel dat uh, eigenlijk de gezondheidszorg. Zeker die uh, vanaf een bepaald uh, niveau, kassalaris Daar beneden moeten ze gewoon die mensen gewoon een uh, gratis uh, uh, gezondheidsverzekering geven. Oh, dat, ja. dat moeten ze eigenlijk ook doen bij het onderwijs. Om te, te stimuleren dat mensen. basisonderwijs. Dat geeft die mensen gewoon. Uh, uh, die basisverzekering. En uh, ook voor de andere baans die eigenlijk niemand wil doen. Want maar dat is gewoon hè, schoonmaken al die dingen meer. Geef die mensen, die zijn op dat moment uh, bidden van nou uh, als je daar werkt is je goed. Een soort ambtenaren word je dan. Nou ja, het maakt niet uit maar we hebben gewoon te weinig leraren ja. en zo. Hè? Maar ja, je moet altijd iets vinden waarvoor ze het echt leuk vinden. Want als je echt, zeg maar, voor de bonus gaat, dat, is, dat zeggen nee. wij altijd. Dat doen in de bankdirecteur. Die ja, gaat maar ze gaan zo gauw weg omdat ze zeggen van, ja, ik uh, blijf hier niet werken. Want, uh, maar ik wil uh, veel meer geld verdienen. Ik kom er ja. hier voor carrière te maken in de zorg. Het is ook om... heel ernstig, maar mensen, mannen in het basisonderwijs... Ja? die worden dan vaak... op een of andere manier worden ze toch dan weer de directeur van de school... omdat het voornamelijk vrouwen zijn. En daarna gaan ze weg, omdat ze ergens anders weer meer kunnen verdienen. Ja, en dan denk ik, ik van ja... Het, het is niet ja, een directeur het, ja. hebben we niet nodig. We hebben echt mensen aan het, aan, aan het bed of aan, aan de, ja, de, aan aan de een tafeltje in, de klas. in, de, klas, in ja. de klas hebben we nodig. Maar ik twijfel of dat geld, die eenmalige duizend euro. Ik denk, mijn god. Ja, daarom, ik zeg altijd een ziekteverzekering. Ja, doe even normaal. Gewoon, uh, en dan ja. geven ze gewoon structureel, weet werk van een paar procent erbij. Maar dan nog uh, en dan dan ga je dan harder werken voor die... En euro niet moeten betalen, ook erbij, weet je wel. Dit... Dus dan krijgen ze dus uh, per maand uh, dus, uh, de, de, die ziekteverzekering. En dat ze de eigen bijdrage niet hoeven betalen. Oké. Okay. Dat ja, vind ik een hele goede. Want, want dit zijn wel de mensen die bang... ons land draaiende hebben gehouden hè, in deze periode. Ja, maar dit zijn ook de mensen die iets konden betekenen. Die andere mensen wilden wel iets betekenen, maar die konden niks betekenen. Nee, maar. Het is dus ook weer een beetje discriminatie van die mensen die eigenlijk wel iets wilden betekenen, maar niks konden betekenen. Want geen baan hadden in de zorg. Voordat jij in het onderwijs zit en uh, je moet dus je klasles geven, maar ondertussen heb je je eigen kinderen ook thuis rondlopen die in andere klassen zitten. Ja. Hoe doe je dat? Ja, dat is <laughs> wat lastig. Het is echt al die bal in de lucht houden. Dat is echt ja. hartstikke moeilijk. Nou goed, uh, we zullen zien of het echt duizend euro wordt. Uh, Vroeger was ook nog wel eens 100 euro beloofd geloof ik. Dat heb ik ook nooit gekregen over ik toen. Hè? Maar dat was voor iedereen ja, toen. Ja, jij kijkt naar mij, maar ik, uh, ik zit niet het onderwijs. Nee, of, uh, Nee, dat zorg. was toen. Dat was toen, zou iedereen 1000 of maar 100 euro terugkrijgen. Maar inderdaad, ook de zorg inderdaad. En, uh, ja, ja, ik, ik vind wel dat er wat... Er een paar procent gebeurt. erbij mag we wel, maar ik denk niet dat, dat collega's in een keer denken van, oh nou, nu heb ik een paar procent erbij. Nou ja, nu ben ik tevreden hoor. Nee, nee. En een gratis zorgverzekering. Ben Ik ben bang dat ze nou elke week naar de arts gaan om te kijken of ze iets hebben. Ja. Dat zou ook nog kunnen natuurlijk. Goed, straks is het antwoordse berichten. Eerst even de nieuwe single Nothing But Thieves. En die hebben altijd mooie soundjes in een nieuwe plaats. The Real Love Song. We schrijven en Ha! Grappelt niet, hè? Uh, Peach Street Rascals, zo heet de band. En het heet de Deer. Wat? Een Deer? Nee, het is ook weer een Deer. Een, een... Ja, een oh, Hert? Ja. Oh, een hert! Oh, wacht even. Of, of een hij hey deer. Hey deer? Oh, Deer? Nee, maar ik denk een Hert. Dat lijkt me leuker. Oh. Had ik hem nou? Uh, ja, denk het wel. Nou goed, spat wel wat vanaf, hè? Als je erop schiet zo. Goed, dan moet je niet ja, doen voor dichtbij. Even met zeker. afstand doen eigenlijk. Wel goed, het is trouwens uh, wel redelijk stil hè, rond de Herten op de weg. Is nou, uh, zijn ze allemaal zeg maar in winterslaap of zo? Ik denk dat ze genoeg te eten hebben in genoeg te eten oh, al die baatjes zijn ze nu lekker. Daar ja, boom lekker aan het knapperlijn aan doen. ogen dat ze misschien te weinig drinken hebben. Hoewel, je, in de waardlijnduinen heb je natuurlijk wel kanalen. Ja. Waar ze natuurlijk wel gewoon uit kunnen slobberen. Oh, Oké. Okay. Nou, vannacht valt er weer, is er een hele hoop gevallen toch wel, denk ik? Of ik heb geen idee. Heb je niet gehoord al die onweer vannacht? Ik slaap met oordop in. De hele, weer, de hele wereld kan vergaan en ik word zo'n wakker. Ik heb ik iets Wat Is er gebeurd? Wat is er gebeurd dan? Dus ik dus, doe me altijd denken... Uh, anyway, the wind blows. Ken je dat zo'n tekenfilm? Het gaat over twee oude mensen die dan uh, op het de, op de, de platteland leven. En op uh, een gegeven moment gaan ze in een schuilkelder liggen. En de volgende dag is er een atoomongeval. De, zeg maar, 80% van de wereld is vernietigd. Behalve zij zijn net overleefd. Ja. En zij zitten dan in de tuin zitten te wachten op de ochtendkrant. Of op de afhaalmaaltijd. Ja, Weet je? de ochtendkrant <laughs> ja. komt niet echt is nee. zo zo'n overview van de wereld. Hm, volgens mij gaat hij ook niet meer komen, die ochtendkrant. <laughs> en dan gaat die vrouw krijgt haar uitvallen. Nou, Je begrijpt al, dit loopt goed af. Dit is een <laughs> ja, heel leuk verhaal. Kijk ja. of je er eens tegenop kan met een nog leuker verhaal. Nou ja, ik vind het wel bijzonder. Er is, uh, in Servië hebben ze dus alles losgelaten. Oh, oh jee. De Servische autoriteiten, begin ja? juni. Ja. Alle beperkingen bij massaevenementen die, die zijn uh, weg. Ja. Ja, Daardoor gelden voor het eerst sinds de uitbraak van corona geen beperkingen voor het aantal toeschouwers bij voetbalwedstrijden. Wat al bijzonder was. Maar daarnaast hebben ze ook gezegd dat er dus een, uh, een festival zou komen. En dat is dus uh, uh, een, een dancefestival. Het, het er is, toch... is echt een heuze stormloop op die tickets van het Vierdaagse Exit Festival. Oh, jee. En een van de weinige grote Europese festivals. En de Amsterdamse ticketverkopers houden Die houdt er rekening mee dat ruim duizend Nederlandse festivalgangers in augustus daarheen gaan. Maar wacht hebben we Nederlandse ticketverkopers die werken en hier aan mee. Amsterdam. Amsterdam. Oh, die werken er gewoon mee. Die worden nou, niet bestraft dit soort dingen te doen? Nou, weet je, degene die dit organiseert, ik zal dus geen naam noemen. We gaan niet stimuleren dat die mensen allemaal nee. helemaal heen gaan. Is het misschien, maar... heet hij Willem? Willem Engel heet hij? Nee, nee, nee. Nee, nee, nee, nee. Nee, nee, hier is waanzin. Nee, Die wil een nee, feestje bouwen morgen, geloof ik, hè? In Ja, maar ze zien dus wel bij dat uh, boekingsbureau... ...dat heel veel partijen, ook vanuit Nederland, zich vol op de ticketverkoop storten. Zijn ze niet blij mee. En, uh, want zij zijn dus de officiële verkoper... Maar het ministerie heeft weinig eraan toe te voegen... aan de reactie die vorige week werd gegeven. Want het staat van ga niet naar Servië. Er zijn nog geen aanwijzingen dat het advies versoepeld wordt. Maar ja, de evenementenmakers achter dit festival... krijgen volledige steun van de Servische regering. Oh. En, uh, maar ja, ik heb dus gisteren ook weer een, een artikel gelezen... Dat, uh, dat in Californië... Het, ja. het goed dat daar uh, ja, wat, wat, wat hoor heel veel gier... jongeren waren. Die, uh, wat hoor ik nog gisteren op het nieuws? Verder in het nieuws vandaag... Het aantal coronabesmettingen in de VS stijgt razendsnel. Kijk, dat weet je wel. Dus uh, dat gaat maar door. En in Nederland... En was. Wel jongeren ook. Dus en, uh, ja, jongeren de toch wel. dus toch dat, uh, dat, dat bij die grote demonstraties... dat die jongeren dus, die hebben geen afstand gehouden. Want ze denken van, wij zijn uh, invincible, hè, on, uh, onverslaanbaar. Ja ja. ja. Maar uh, ze zijn dan met z'n allen zo dicht bij elkaar en alles. En uh, dan uh, heb je toch misschien een super spread event. Want ik denk ook wel, hoe warmer het is... En die, dat de lucht misschien een beetje stilstaat. Snap je wat ik bedoel? Als het nog een beetje waait... Ja, dan... dan, uh, dan, dan zoals die aan gisteren. Het zat ja. echt een lekker briesje. Dus ja. Ja, dan, dan krijg je geen kans om veel in te ademen. Maar als je, Alleen wat uh, lieve heersbeestjes zie je, oh. Ja, Ja, ja, ja. Maar ja, ja kunnen die ook corona krijgen? Dat heb ik geen idee. Vooruit. Oh ja, je moet je ook nog wel beschermen natuurlijk. Maar ja. kijken. Die... Maar ja, dat uh, festival dat is ergens uh, in augustus of zo. Oké, gaan we nog even lekker overdoen. Gaan mensen nog even wakker maken. Nee, ervoor? maar ik ben gewoon heel benieuwd uh, wat er gaat gebeuren uh, een maand later. Ja, oké. Okay. Ja, nou ja, als het, als het maar buiten is, is het buiten? Ja, waarschijnlijk wel. Nou, dan komt het allemaal goed. En ik zag gisteren op nieuws dat ze sowieso. Wat, wat hoor ik nou elke wereld op? Uh, dit hoort niks De meeste besmettingen vinden niet plaats nu op de grote bijeenkomsten, op oh. demonstraties op het strand. Maar juist die hele kleine kring: familiebijeenkomsten, uitvaarten, feesten, daar gaat het nu nog mis. Oké, okay, dus nou, dat is wel heel goed om door. Maar je zou dan toch denken, kleinschalig valt allemaal wel mee. Maar toch, mensen die elkaar een beetje willen steunen, in moeilijke tijden gaan het toch wel omhelzen. Ik zie het ook soms op, op feestjes dat mensen het moeilijk hebben van. Nou, oké, okay, nou doen we toch even een heuk. Ja, wat ziek idee. Jij gaat dood. Auw, of do even normaal. Je gaat niet meteen dood. Jezus zo. Als je nou uh, je adem inhoudt tijdens de huk. Ik had, uh, ik en dan, uh, dan nog even rustig uitblazen terwijl je wegloopt. Dan, ja. uh, volgens mij moet er dan niet heel veel kunnen gebeuren. Nee, zo is dat ik, ik heb, uh, Voor het eerst heb ik op mijn oude werk gewerkt. En dan kom je een nieuwe... Nou ja, de oude cliënten kom je weer opnieuw tegen. En toen had ik bij de bij een of andere supermarkt... Had ik van het hele dunne plastic gekocht. Van 10 meter bij 5 meter. En elke knip ik daar een stuk vanaf. En als je dan echt iemand niet meer, niet, niet meer, niet meer kan houden... om mij aan te raken... Ik kan me gewoon helemaal goed voorstellen. Want echt, iedereen is wild van mij. Dus dan gooi ik dat plastic eroverheen... En dan nou, hou je adem, in, dan ga ik je. Ga ik je. dan spring ik er. Ja, oh. Dus uh, ze moesten wel wat, uh, moest wat formulier invullen. dat dat een beetje te veel ten toe ging. Oké. Okay. Maar ze wilden het echt. Ze wilden gewoon even lichamelijk contact. toch met een hele grote condoom dan, zeg maar. <laughs> ja, dat is de enige manier om te werken. En die heb je te... dus bij je iedere dag? Ja, die heb je knip een knipje stuk af. en dan gooi ik het daarna weg, hè? Oh, dan is het goed. Ja, en anders kan je het natuurlijk gewoon, dan slaat het helemaal nergens op. Ah, ja, je kan goed. het ook ophangen, hè? Oh. Ja, wat, Want jij blijft achter dat de ding. Nee, iemand elkaar kunnen aanraken natuurlijk, dat is wel leuk. Nou goed, straks de zandvoortse berichten. Jeetje toepaklijf, wat een slag, ha, ouwe o, Wat kan je hier verwachten in de vroege mor. Yes, you war, nieuwe single. ...dat zij En geweest de tante dit... ...Jesse War, Ware War. En ze komt uit Engeland. Ze is de dochter van John uh, War. En dat is de presentator van de BBC. Dus we uh, weten wel hoe de klappen van de zweep zijn daar. En uh, goed, ze dus heeft onder andere muziek gemaakt. Wat grappig. klap je haar Wikipedia open. En dan staat er... dit is een Britse zingersongrijd. Ze schreef mee aan een nummer... ...New Man van Ed Sheeran. Lekker boeien. Het gaat helemaal niet over Ed Sheeran. Het gaat een keer even niet over Ed Sheeran. Het gaat over haar... Gaan ze even meteen iets vertellen over Ed Sheeran. Kom mij dus een schilderdeelig gast. Ja, sorry, ik ben een beetje jaloers. Zoveel is een gek van iemand, waar u er gewoon helemaal niet uit zit. Nou ja. Gadverdamme. Je dus lijkt een beetje op zo'n... Uh, je, je noemt dat van hobbit. Ja, ja. Dat je denkt van... Omdat <laughs> je die denkt ze, ook van, uh, die heeft echt van die voeten. <laughs> ja, en dat je, dat je denkt van... Uh, dat gekreunen over zijn leed in het leven. En dan hou op, gast, ga weg. Nou, ik Goed. vind het toch wel enorm muzikaal. Daarom ja, natuurlijk. Andere... Maar jij bent een vrouw. Ja, dat is waar. Dat is zo. En ze, ze geldt, hè? Zandvoortse berichten. Oh, oké, okay. maar je hebt genoeg geld. Je hebt veel helemaal geen golddikker nee, nee, te zijn. Dat, is ook dat ben ja. ik ook niet. Nee, nee, precies. Nou, tijd voor de Zandvoortse berichten. De handhavers zijn uh, niet bewapend. Uh, landelijk was natuurlijk een discussie ontstaan. Van ja, moeten de grote steden nou niet zeg maar, ook een wapenstok krijgen? Of een pistool? Of een taser? of weet ik veel allemaal. En ze hebben daar natuurlijk uh, na, naar gekeken. En uh, nee, nee. Uh, de maffie is wel. Per gemeente moeten ze dat regelen. En hier in die Zandvoort waren ze er wel aan toe. Alleen uh, Zandvoort zit, zeg maar. Uh, Onder, uh, onder Heemsteden en Aard en Hout, geloof ik, zitten ze. En die zijn het er niet mee eens. Die willen het niet. Halen hem dan weer wel. En daar delen ze dan weer de samen, de, dezelfde handhavers mee. Dus het is een beetje een spagaat waar ze in zitten. Dus ja, je wil eigenlijk door law en order zijn. Je moet wel flink optreden, maar dat, ja. dat kan niet. Je moet, en er moet ook, als het uiteindelijk zou worden ingevoerd... moet er een flinke verandering komen in de opleidingen. Dat is ook wel... Je moet ook wel goed kunnen omgaan met zo'n wapenstok. Je moet wel goed kunnen slaan. Ja, ja Ik wil ik wel, wel een keer zo'n uh, zo workshop meemaken. Ja. Want hoe kan je het beste die stok hanteren? Waar oh man, kan je het meeste pijn doen? Gewoon. Ja, <laughs> je denkt, nou, doe ja ik, ik weet het wel, denk ik. Ja? Op de neus of tussen de benen. Oh, dat is zo. jezus. Echt, met het nietje, dat <laughs> komt ook altijd weer. Nou, vertel... Ja. Ja. ja. Afgelopen dinsdag rond half acht stond er grote stapel rubberen autobanden op het circuit Zandvoort in de fik. Het vuur zou zijn aangestoken door twee jongens die op een scooter wegreden en de politie is nog op zoek naar getuigen. Maar er kwamen echt grote rookwolken van het circuit af die in de wijnomgeving te zien waren. Het ziet er heel dramatisch uit. Ja, nou ja. ik moet zeggen, ik, ik zat op het strand, maar het gekke is dat die rook is in een andere boog gegaan... Dus het leek wel alsof het uh, vanaf het zuiden kwam. Okay. Dus ik denk van, is er een duimbrand of zo, maar dat kan nooit zo zwart zijn. Moet je je voorstellen, er zijn zoveel regels bij circuitparken, CO2-uitstoot, stikstofuitstoot, weet ik veel, uh, hagedisjes die kunnen worden... Ja, die, uh, ja. En een of andere idioot steekt wat, uh, wat uh, autobanden in de brand en huppakee, er ja. zijn alle normen overschreden. Klaar, het circuit kan gewoon dicht voor de eerstkomende jaren. Ja, bedoel, als je uh, uh. kijkt wat voor rookwolken af, Het is gewoon bizar. Ja, de, de, gewoon. Als je de foto gewoon ziet is het echt waanzinnig. En het was ook zo van dat uh, ze hebben gewoon met een grote shovel hebben ze de banden uit elkaar gereden. En toen geblust. Want het was gewoon dat het op elkaar is. Dan kan je niks zien door de rook. Dus, uh, maar ja, heeft u informatie die belangrijk kan zijn voor het onderzoek. Je kunt contact opnemen met de politie via 0900 8844. Of bel 0800 En dan kan je klikken. Ja, heerlijk. Heer lang. Die zat op te scheppen. Ik vind het heerlijk om gewoon mensen te verlinken. Gewoon. Nou, ja. Die hierbij mag het wel, hè? Ja, nou, hallo. Als je ergens in een hoekje staat dat plassen, is vind ik het erg De gestreepte zandhagedis die heeft heel hard moeten rennen met die rook. Zeker. Ik snap er helemaal niks van. Het toerse verhuur klimt op uit een dal. Hotel, pensions, particuliere kamersverhuur. Echt, dat lag natuurlijk in maart helemaal plat. En de afgelopen weekend was alles weer bijna volgeboekt. Ik, ik heb natuurlijk in een ander hotel hier geslapen. En ik hoorde ook dat alles bijna echt volgeboekt was. Het was niet overdreven druk. En het meest overgrote deel is gewoon weer bezet door de jam. Dan mention the war. En uh, uiteindelijk uh, is ook uh, Center Park weer geopend. Ze hebben ook een Mark Dome hebben ze verbouwd. Het was weer volle bak. Dus uh, ja, in één keer gaan ze alles in één keer in inhalen. En mensen ja. in het hotel zeiden ook van: nou ja, misschien zijn mensen nog wat terughoudend. Dan denk ik van nou, oh, ik doe het nog maar even niet. Nee hoor, niks te merken van die mensen. Mensen, hoppa, boeken zelf weer een kamer. En dan gaan Rome weer door. Maar jij toch ook? Ja, ik ook. <lacht> ik, uh, ja, ik denk, nou ja. Ik, ik ontloop iedereen wel een beetje, dus nou, dat lukt ook nou, wel. Ja, dat lukt best wel. Als je gewoon je best doet, gaat het prima. Goed, Lana Allemma zegt ook: uh, er zijn weer goede weekenden in het vooruitzicht. Ja, Vertel. zeker. Nou, ik was wel erg blij, het, dat ik zag voor het strand uh, hoe, de hoeveel ze om kunnen zetten en zo. Ja, het zand was wel een beetje een negatief uh, nieuws, hè? Maar je zag wat beelden van, de, van een flat genomen van het, van het station, en toen dacht je van: oh. Het loopt wel heel dicht op elkaar allemaal. Ja, maar als je dan gaat, van dichtbij gaat kijken. Want ik, op een gegeven moment ja, stond ik in de het, zee. Ja, ja. En toen zag ik een man. Uh, die stond achter mijn vriend. En ik denk, wat, wat zit daar die dichtbij? En, maar die zat er gewoon achter. En het, het, het, hij stond, zat gewoon drie meter erachter of zo. Ja. Dus je kan best afstand houden hoor. Maar uh, zorg dat je vuil ook afstand houdt. En dat hij in de vullenbak gaat. Het uh, was wel heel erg afgelopen week. Echt heel erg goed. Uh, voor, vanaf het strand sta, zijn dus duidelijk... Uh, sinds de enige tijd tientallen tankers die voor anker liggen. Oh. En volgens de Amsterdamse Havendienst is er inderdaad uh, sprake van een file... die het gevolg is van de combinatie van factoren die uh, vanwege de coronacrisis. En uh, de schepen zijn ook werkloos als gevolg van de stilgevallen wereldhandel. En het is ook zo dat uh, olietankers en bulk carriers... die gaan dus in de regel op weg voordat er lading is verkocht. Dus het is eigenlijk één grote voorraadkast die daar uh, ligt. Oh. En uh, ja, ze, ze kunnen het nog niet kwijt. Dus uh, ja, en, en de offshore service verlenende bedrijven... die hebben de handen vol. Want die moeten natuurlijk wel naar die tankers toe... om te zorgen dat ze als een soort parlevinker daar dan, uh, even eten brengen. En zo voor de bemanning. Ja, ja, ja, ja. Maar er was ook nog wat ik wel gehoord heb. Dat er heel veel boten waren die uh, niet aan land mochten. Of die konden niks. En die zitten dus gewoon op vier maanden... Aan boord. Oh, wat mannen je... ook bedoel je allemaal? Ja. Oh, dat zijn, uh, en, uh, die durven ook bijna niet meer aan de kant. Of uh, ze mogen niet. En, uh... Nee, dat snap ik. ik bedoel, die komen aan land en die krijgen een Corolla. Ja. corona. Goed, uh, weerstand op renovatie vissershuisje. Vroeger was uh, het was de, de huisje Molenaar uh, het is gesloopt. Ik zit even te kijken op welke straat het ook alweer was. Ik zie het gewoon niet. In het centrum. In het centrum, ja. En het uh, zou opnieuw worden opgebouwd. En op uh, een gegeven moment heeft hij ook een vergunning aangevraagd om dat misschien gedeeltelijk te gaan verhuren voor toeristen. En uh, mensen die daar omheen wonen hadden zei ze, oh ja, maar dit is een heel rustig buurtje. En met kinderen en zoiets. En dan komen al die auto's hier parkeren en de uitladen. En die zagen er helemaal niet zitten. Stel ik heb eens nou, uh, zijn ze naar de rechter gegaan de rechter heeft gezegd... nou ja, er is geen reden voor om dat tegen te werken. Dat mag gewoon. Dus uh, nou ja, ze hadden zich maar neergelegd. Maar toch hebben ze in de krant maar eens een keer gezegd met de de klant... Ja, dat ze we het toch wel jammer vinden als dat wel door zou gaan. En dat is straks weer een heel van de, de verkeersstromen. Uh, ontstaat. Aan een kant zijn ze wel blij dat het verbouwd wordt. Het was één grote vuilnisbelt wat ze daar hadden, jarenlang. Slecht onderhoud aan het huis. En nu komt het een nieuw huis. Maar ja, wat krijg je nou nog meer er allemaal bij? Het is even spannend. Ja, kan ik me voorstellen. Ja, ja, het is ook echt in het centrum. Hè. Je hebt dus uh, de, de Haltestraat, of uh, de Kerkstraat. En daar is een zijstraatje. En dan heb je daar een schelpe pleintje. En daar ongeveer is het. Oh, okay. en, uh, maar je, je kan er sowieso geen auto's kwijt, hoor. Dus uh, de mensen die, die, die worden hoog, gaat even eruit gezet. En dan uh, Moeten ze gewoon huppen naar een parkeerterrein in de zuid of zo? Oké, okay, dus ah. het autoverkeer zal allemaal wel meevallen? Ik denk het wel. Ja, oké. Okay. Kijk, en je zit daar wel midden in de toeristen. Maar ja, het is inderdaad, je gaat net als die kerkstraat uit en dan wordt het wel rustiger. Nou. Dat is ook al een klein dorpje hoor. Goed, nou, tot zo voor de weer ja. Volgende uur hebben we veel meer voor de klaar liggen. Oké, okay, eerst maar eens even een lekker moppie muziek er op de zaterdag. Mooi. Ja, klaar het op? We gaan het de kant. Welke kant gaan we op? it on snooze he just do whatever he do me and my baby used to wake up a little past noon now he's waking up too soon to get Like, hello, hello, hello, how's my little lady in the New York snow? Yeah, he says hello, but yeah, I love you loads. We got a certified gamble, I'm messing with me. Hello, hello, hello, I got one foot in and one out the door. I think it's about time that I take control, cause I'm a certified... Ja, hello, hello zeg! Hello with me. Ja, precies, die heb je ook nog geluk. Precies. En uh, goed, uh, Hello. Het is altijd leuk om daar een plaat over te maken om jezelf voor te stellen. Uh, Remy Wolf had een uh, plaat en het heette Hello. Hello, Bonnie. Nee, dat was een andere plaat. Goed, het is, uh, is uh, zaterdagmorgen, het is kwart voor negen. En allerlei aparte dingen die in de wereld spelen bespreken we hier. En uh, nou, goed, ja, gisteren, ik heb nog even terug zitten kijken uh, over natuurlijk, uh, uh, ja, dat opmerking van Jan Derksen. En, en natuurlijk Natasja um, Harlekijn Dat is de donkere uh, advocaat die echt goed van de tong is gesneden. En zeg maar, uh, nu flink opneemt uh, voor, nou ja, tegen discriminatie. En uh, in elke show plaatsneemt. En die was uitgenodigd om daar zeg maar, bij uh, VI plaats te nemen. En daar even nou, Jan Derks aan de tand te voelen. Jan Derks had gewoon een duidelijk verhaal. Hij zegt van ja, quasi ja, kwam daar gewoon even een heel rustige demonstratie kapen. En dan één keer over Zwarte pieten beginnen en de agressiviteit uiten. En dat, ja, hij zegt, daar zat ik helemaal niet op te wachten. Maar was dat een hele goede demonstratie? Waarvoor moest hij daar nou weer over beginnen? Dus hij maakte gewoon een, een opmerking. Hij gaf later ook wel toe aan het einde van... Ah, ja, Oké, okay, misschien was hij niet helemaal gepast. Dat wil ik nog wel zeggen. Maar ik vond wat hij deed ook helemaal niet gepast. En toen kwam deze aquatie laten nog even boven ervandoor in het programma. En daar kreeg je ook alle ruimte nog. En niemand durfde er iets van te zeggen. Die heeft van: Oh nee, dat durf je mijn handen niet aan te branden. Laat hem zeg je maar doen. En dan gaan we straks weer over andere dingen praten. En hij zegt: dat, Daar was ik al een beetje klaar mee. Dus vandaar. En ik Ja, nou ja, goed. De, de, de, ik hoop dat je er iets van leert. De volgende keer dat hij iets anders doet. Maar misschien is het ook wel weer nodig om het zo te doen. Dat mensen er weer over na gaan denken. Weet je Ja, dat, dat kan nooit klaar. Dat, dat discriminatie van alle kanten belicht wordt. Dat, dat mensen ook weer iets kunnen herkennen in Jan Derkse. Denk van, nou ja, nou ja, het was wel een grap, maar misschien ook weer niet goed. Nou ja, nou, dat neem ik ook weer mee. He? neem ik ook weer mee in mijn leven. Ja, hij, hij is gewoon iedere dag aan het leren. Ja, dat is ook een leerproces. Ja. Oh. Ja. Ik vind dat hij veel te veel toneel krijgt. Ja. Als we nou ophouden over Jan Derkse... Ja. Dus is helemaal klaar. Laten we ja. het maar weer over de politie. Ja, maar. natuurlijk. Die heeft wel lekker de politie, oh, nou, nou, nee, nee, nee, Die nee, heeft nee. ook een goede... goede nee, nee, ik heb de ander leuk... In mijn agro. Dat is een Britse okay. vrouw. Die ging voor een reguliere zwangerschapscheck naar de dokter. En die kwam er in één gesprek achter dat zij niet alleen twee baarmoeders heeft... maar ook dat ze ook nog een tweeling verwacht ook. En beide baby's groeien op in hun eigen baarmoeder. Dus dat worden ah. dus gewoon dan broer, broer en zus of zo, uh, zus en zus. Maar die zijn dan dus twee-eier, zeg maar. Ja? En uh, ja, het schijnt wel een kans te zijn van 1 op 50 miljoen... En ze is 28 jaar en ze heeft dus de afwijking uterus-didolfies. En uh, het nieuws van de tweeling werd haar gebracht in haar twaalfde week van de zwangerschap. Wanneer de baby's volledig beginnen te groeien. En, uh, maar, maar de aanstaande moeder zegt: dat gaat misschien wel om een een eigen tweeling. Maar dat, dat kan haast niet, volgens nee. mij. Nee, dat kan niet. Nee, nee. En zullen zij, zeg maar, de meeste tweelingen ze hebben natuurlijk een hele speciale band. Omdat ze natuurlijk negen maanden elkaar, dicht bij elkaar hebben gezeten, elkaar gevoeld hebben. En dan weet ik van allemaal. En hebben ze die band wel? Ja, ja, ja, ja. Of voelen ze toch dat ze... We hebben, we hebben het niet. Nee, ik had laatst een heel leuk verhaaltje ook. Dat iemand zei van... Uh, er was een, twee, een, een tweeling die ligt in de baarmoeder. En dan zegt die ene van... Uh, uh, ik, ik ben zo benieuwd wat er buiten is. Maar dan zegt de ander... Er is geen hier buiten. Zegt, <lacht> <laughs> en, uh, en de ander zegt van... Ja, ik heb wat idee dat ik iemand hoor. Nee joh, dat verbeeld je je maar. Ja, maar heel soms, als het heel stil is... Dan hoor ik wel eens iemand tegen me zingen. Oh ja. je, maar dat is dan net alsof het een geloof is. Want, uh, want er is geen, geen buiten. Nee, nee, dit is alles hier binnen. Ja, ja, ja dit ja. is dan een grote uh, warme waterige bubbel waar je in zit. Dat ja, is ja. Wel heerlijk. Dat is uh, wel leuk, ja. ja. Maar oh, ja, goed, uiteindelijk. Ja. Kom je dan in de echte wereld, en het valt zo tegen. Ja, oh, daar oh, janken ze ook zo, die baby. Ja, daarvoor janken ze, denk ik ook. Ik denk wel, oh, God, is Nou, straks er nog meer. Even uh, de nieuwe single van uh, deze band, Mystery Jet. Het gaat er alle kanten op op het album, en ik vind het al vol leuk. Het is verrassend: A Billion Heartbeats. En dit heet Campfire Song. En het begint rustig, maar hou je vast. Once we had a we thought it fair. Look in the eyes, and you would find it there. Ja, ik weet het ook niet. Het is een beetje een aparte band. Deze Mystery Jets hebben af en toe hits. Ik, ik, ik, ik zijn hem even ontvallen. En dit is Campfire Song. Oh, ik weet niet. Dit is echt een Campfire Song hoor, dit. Dat hoort eigenlijk een, een gitaar te zijn. En dan een beetje zwijmel. En mij maar over vroeger. Dat vroeger wel beter was. En dat het nooit meer zo wordt als vroeger. Dat is toch een Campfire Song? En zing over verloren liefde die je eigenlijk nog wel een keer wil zien, of ben ik een nou heel dramatisch? En, en uh, there is a house in New Het gaat gewoon om wat je het makkelijkst kan spelen met die gitaar. Is dat het gewoon? Ja, dat is het gewoon. Ja. <laughs> Het is gewoon te simpel uit de tijd. Twee akkoorden. Twee, twee akkoorden. ook je een kumbayama Noord spelen. Ja, op ja, die manier. Oh, Oké, okay. dus ik zat heel diepzinnig op de Dat ze gewoon twee akkoorden kunnen spelen. En dat is de campfire song. Oké. Okay. Ja. Nou, zo had ik het nummer niet uh, uh, uit elkaar gehaald, zeg maar. Goed, Mystery Jets hier de zaterdagmorgen. Ik zat uh, gisteren even te kijken naar het nieuws. En ze willen het echt serieus aanpakken. Het, het, het geluidsoverlast van motorrijders. Dat schijnt echt dat het... Uit de... Geluidsoverlast? Ja, echt... De... En dat denk je denkt, oh, daar weer zo'n gast met een hele kleine piemel. Die moet laten horen dat hij een hele grote, dure motor heeft. Dit was een wagen trouwens, ook. Kijk eens wat ik tussen mijn benen heb. Ja, zo. de compensatie. Kijk eens, het monster. Ja. <laughs> ik moet zeggen, ik lag eh, zaterdagmiddag uh, lag ik in mijn hotel even bij te komen van dit radioprogramma. Echt, ik lul mezelf gewoon helemaal suf. Dus moet ik altijd tussenmiddag even een klein stukje doen. Even, ja. even een slapen. Oh. Daarvoor zie ik er ook zo jong uit. Maar goed, uiteindelijk. En dan had ik echt niet. Is het nou elke keer dezelfde Harley Davidson die nou voorbij komt? Elke keer weer. En elke keer weer. Of zijn het echt verschillende gasten? Oh, die rottige scootertjes ook. Nee, waren echt, dit was echt een holiday. Het was echt een hele zware motor. Die maakt, maakt steeds een rondje door het dorp. Dat, uh, buurman, ik heb een nieuwe motor. Ja, ik heb, ik heb hem gezien. Die ik, ik kwam een paar keer voorbij. Heb gehoord, bij. ja. Oh, ja maar, moet ik het nog even? Nee, ik heb hem al gezien. Al oh, gehoord ook. Wil je ook een stukje? Nee. Nee, ja, rottig. Ik wel lekker op in motor. Ja, maar je mee. hebt ook als je op een terras zit in de Haltestraat. Ja, je had toen op het eind je ook een koekje En dan had je een leuk terrasje voor... En iedere keer kwamen dezelfde auto's langs rijden. Die, die, die, die rijden dan heel relaxed. Zo, yeah. weet je wel. <laughs> en die achterkant huppelt zo ja. omhoog. En dan zie, je, dan zie je gewoon ook uh, dat ze gewoon even aan het checken zijn, weet je wel. Yeah. Wie zitten daar? En uh, ja, dat is wel grappig. <laughs> yeah. Ja, nou goed, dat was deze motorrijden denk ik ook. Ik heb niet gekeken of het elke keer dezelfde was. Maar ik had wel eens: voor mij is het elke keer dezelfde. Die is gewoon echt even aan het showen. Gewoon. Nou, dat is ook leuk. Natuurlijk ook dit, ja, jeugdig, maar als je zeg maar boven de. 60 uh, ben en je gaat in zo'n open Ferrari nog een keer door de stad heen. Ik weet niet. Het valt zo tegen. Ik, zelfs als man, zijn, zie ik een Ferrari komen en dan kijk ik erin en denk ik van oké. Okay. Het is gewoon een auto. Ja, nee, maar dan denk je van ik verwacht toch ik verwacht een Magnum of zo, weet je wel. Ik nou, verwacht een, stoere de, ik man. een stoere man. En is het toch een 60-plusser die eindelijk kan je dan betalen. Dat is waar. Als je het goed hebt geregeld, kan je hem dan eindelijk betalen. Maar je verwacht toch een, een, een mooie man of een mooie vrouw ernaast of zoiets. Niet een bejaard echtpaar. Geen bejaard. Ja, maar <laughs> die hebben dan eindelijk een erfenis van hun ouders ontvangen. Om dat ding te kunnen bekosten. En dan, en dan eindelijk... Ja ik, Gaan... ik ja, ik heb hem. Ik heb hem. daar hebben ze hun hele leven van gedroomd. Ja, nee, maar ik heb het vroeger ook wel eens gehad. Maar op een gegeven moment laat je het los. Ja. En ik rijd nog steeds 30 jaar op dezelfde fiets. Nou, 20 jaar op dezelfde fiets. Ja, maar ja, jij hebt ook... Uh... <laughs> Wat? Maar ja, je, je, je hebt ook uh, een hele goede auto en daar kan je, je kan, een, in de Ferrari, nou, kan je niet langs de, al die... Uh... Nee, je moet wel kunnen laden, zeg ik altijd. Ja. Mijn, mijn kinderen vinden het heel gênant, mijn auto. Maar ik zeg, je moet wel kunnen laden. Wat bedoel je? Ik moet wel iets mee kunnen nemen. Ben je ergens en dan moet je terug om je auto te halen. Dat is vind ik, niet, uh, niet. moet wel functioneel blijven. Ja. Nou, genoeg slap Tijd voor muziek Tijd voor meer Op die radio. Dat was net de Mystery Jazz. En hebben we nu hier. Oh ja, dit is ook grappig. Everything, everything hebben een nieuwe CD uit. Reanimator. Wow. Everything, everything. Yoki my, my boyfriend. Wat ik My boyfriend. Dat was toch was ooit uit de gebracht. Dit heet Arts Enemy. En ze hebben een nieuwe CD uit. En die CD heet uh, Reanimator. Die kan je hier ook verwachten. Goed, uh, vandaag in de Telegraaf te lezen. De rechter heeft erover, uh, noem je dat, erover geoordeeld... Uh, ja, de regering, uh, Nederlanders, uh, Nederland hoeft geen 23 Nederlandse IS-vrouwen en hun 56 kinderen terug te halen uit opvangkampen in Noord-Syrië. En uh, ze hoeven zich daar niet voor in te spannen. Uh, uh, zeg maar per stuk kunnen zij nog wel vragen of ze terug mogen komen. Maar het is niet gewoon blind dat al die gasten gewoon terug kunnen gasten. Zeg, even meer respect. Nou ja, hoewel. Ja. respect hadden ze nou ook weer niet voor de anderlands leven. Maar goed, uh, zeg maar... Uh, uh, we kunnen niet zomaar... Nou, kom maar terug. Ja, natuurlijk. Je bent een Nederlandse staatsburg. Je mag zomaar terugkomen. Hè. Je, hebt een, je, je hebt een vergissing gemaakt en... Nou ja, ik bedoel, ja, iedereen maakt wel eens een vergissing. Nee, dat hoeft niet. En ze, ze beroepen zich dan wel op de hof van mensen voor uh, recht voor de, van de mens. Maar daar hebben ze naar gekeken. Dat geldt dan eigenlijk alleen voor in Nederland. En er zijn wel uitzonderingen, maar die moeten dus allemaal uh, per stuk worden bekeken. Dus het is wel weer triest voor die kinderen die erbij hangen natuurlijk. En het schijnt echt voor die journalisten die toch in die kampen gaan kijken. Het is echt schrijnend wat in die kampen gebeurt. Maar toch heel veel van die vrouwen hangen nog steeds dat IS geloof aan. Hè? Die zijn nog steeds van, dit moeten we afzien. En straks als we wel weer terug zijn op ons stekkie. Dan gaan we toch weer voor die IS staat. Toch wel. Ja, man, ja, Wacht ja. Wel echt wel respect voor die doorzetters. Daar hou ik we wel van. Maar zet het nou eens op een andere manier in. Dat is zo jammer. Om te ja. helpen van je medemens te helpen. Nou ja, ze kijken naar een heel ander doel in het leven. Nou, nog even kort. Nou, nee, We hebben weinig aan tijd. Meer. Wat, heb je nog ja, gekregen? Ja, dat er een bestuurder uh, wordt gecontroleerd bij de, bij de alcoholcontrole. Maar terwijl die, uh, die man een bloedproef wil nemen, weiger die dat. Maar ondertussen pakt hij gewoon nog een fles sterke drank. En neemt er nog een paar slokken uit. Sterke drank of? Ja, je, ja maar je Open. zal nog wat dorst hebben. Ja. En zijn rijbewijs had hij ook niet op zak, dus hij is mooi ingenomen. Oké. Okay. Helemaal gek geworden. Ja, idioos. Goed, we gaan op naar het nieuws van 9 uur na 9, een stukje geschiedenis. En het is vandaag natuurlijk... Ja, wat is het 27 juni? En uh, we hebben weer veel voor u uitgezocht. Tot zo. Tot zover het ritme van ZFM. Via de kabel op 104.5. En in de ether op 106.9. Straks meer. Maar nu eerst het NOS nieuws van...